Uur en dan net wel met het NOS-journaal. Er lijkt twee spalten te zijn ontstaan tussen de zoons van de gevluchte Libische leider Gaddafi. Zoon Sadi zou contact hebben gezocht met de commandant van de opstandelingen in de hoofdstad Tripoli. De Arabische nieuwszender Al Arabia zegt door Sadi gebeld te zijn. Deze zoon van Gaddafi zegt dat hij toestemming heeft om met de opstandelingen te onderhandelen. om zo verder bloedvergieten te voorkomen. Ook van de zijde van de opstandelingen wordt gezegd dat Sadi contact heeft gezocht. Maar een andere zoon van Gaddafi, Seif, slaat krijgzuchtige taal uit. Deze zoon zegt dat dat hij tot aan zijn dood zal blijven vechten. Volgens cijfers staan er in Seerte, de geboorteplaats van zijn vader, meer dan 20.000 gewapende jongeren klaar... en zal het Groene Plein in de hoofdstad snel worden bevrijd.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 Goedenavond, nog iets minder dan twee uur en dan loopt de transferperiode af. En daar gaan we bepaald niet aan voorbij dit uur. Wie gaat er, wie blijft en wat gebeurt er nog tussen nu en middernacht? Nou, wat we zeker weten, Leroy Ver verhuist alsnog van Feyenoord naar Twente... maar de Tukkers raken ook Brian Ruiz kwijt aan Fulham. En dat zorgt voor gemengde gevoelens bij de voorzitter van Twente, Joop Munsterman. Een beetje een onbestemd gevoel, want het is natuurlijk wel zo dat je publiekspeler je vertrekt... de man voor wie je naar het stadion komt... International El Giro Elia gaat van van naar Juventus. Hij ging gisteren al snel even op en neer naar Turijn en voelde zich gelijk thuis. Ik kreeg een gevoel van uh, dat het echt een echte familieclub is. En uh, ja, die willen gewoon uh, dat je onderdeel van de familie uit gaat maken... en dat je gewoon uh, 100% gaat geven voor Juventus. Zo dadelijk de feiten en de fabels op een rijtje. Maar we doen meer. We hebben de US Open, we hebben de Vuelta... en laten we niet vergeten dat de roeiers van de Holland 8 zich op de wereldkampioenschappen in Slovenië plaatsten voor de Olympische Spelen. Echt waar. Hoor maar. En uh, we kunnen naar Londen. En uh, ja, dat is gewoon wel een leuke gedachte, maar we moeten ons gewoon, natuurlijk gewoon wel bezighouden met het toernooi. Ja, ze zijn er hartstikke blij mee. Straks meer over die roeiers in Slovenië. Tot 11 uur is dit in ieder geval NOS langs de lijn. Uh, het honkballen. We gaan uh, eens even kijken wie het in de Holland-series op mag nemen... tegen de pioniers Amsterdam en Neptunus uh, vanavond. Onderling maken ze het uit en die houtkamp is daar natuurlijk bij. Uh, is het al duidelijk wie het wordt? Tot uh, twee minuten geleden wel, Robert, want dan zou ik zeggen door Neptunus. Maar zojuist, echt een uh, minuutje geleden, een enorme uithaal van Sidney de Jong... de fantastische slagman van uh, L&D Amsterdam. Met één man op de honk, een home run. Het staat 3-2, het is heel erg spannend... We zitten in de tweede helft van de achtste inning. Uh, zojuist een uh, pitcherswissel, want die klap van uh, uh, de jong betekent dat de werper de, uh, Australië, Greg Anderson, van de heuvel gaat. Een nieuwe werper bij Neptunus. Deze wedstrijd is nog niet gespeeld. Tweede helft, achtste inning. 3-2, nog wel voor Neptunus. En voor alle duidelijkheid, de winnaar neemt het vanaf zaterdag op, fase pioniers. Goed, het is uh, vijf minuten over tien. Uh, nog twee uur en dan is een uh, drukke dag in de voetbalwereld uh, voorbij. Heel veel drukte, Ronald van der Geer aangeschoven. Uh, even, eerst maar even het laatste nieuws. Nou, eerst maar de, zij die niet gingen. Uh, Elham Doui en Aysati. Jongens die uh, terug waren naar uh, Jong Ajax, waarvan werd gezegd: ja, gaan ze nog weg. Nou, er was wel beweging. Met name in uh, Elham Doui, was in een hotel in Barcelona om te onderhandelen met Espanol. Uh, twee problemen. Elham Doui heeft naar verluid iets te veel salaris gevraagd. En de financiële positie van Espanol... Niet al te rooskleurig. Um, er zou wat rooskleuriger worden als ze een speler zouden verkopen. Die verkoop is ook niet doorgegaan. Dus die onderhandelingen zijn vooralsnog afgebroken. En Ayestati, daar wordt ook heel druk over gesproken. Um, het enige wat we tot nu toe een beetje hebben kunnen achterhalen. Dat is dat dat gaat om wellicht een Turkse club. Maar niet met zekerheid te zeggen. Maar er is nog niets duidelijk. En ja, het is nog heel even. En anders kan het geloof ik. Uh, ja, trapsomspoor. Ja, trapsomspoor. Oh. Maar um, ja, het is nog. Uh, het is nog 2,5 uur van minder dan 2 uur, en dan moet het toch echt rond zijn. Anders zitten deze twee jongens het komend jaar in, in jonge Ajax, en moet Ajax dus wel voor de, voor de kosten opdraaien. Ja. En dan ja. Ja, nog wat kleine dingetjes. Vados, is een bekende naam in, uh, in Nijmegen, komt terug via Osasuna naar NEC. C-5 gaat daar op huurbasis spelen in, uh, in Nijmegen. Vardorsch, uh, is dat een keeper of is dat? Uh, dat is een middenvelder, sorry. Dat is een middenvelder. die gaat uh, naar Zweden, wordt uh, verhuurd daarheen. Vitesse heeft toch nog even meegedaan op de laatste dag van de transfermarkt, ja. Rayo Piroia, een est van 32 jaar, centrale verdediger... 104 interlands aanvoerder van het nationale elftal... tekent een contract voor één jaar. En Excelsior heeft Reda Jello, het zijn namen waar je de komende tijd aan moet winnen... van Anderlecht overgenomen. Is 20 jaar en gaat spelen in Kralingen. Goed. Uh, dan uh, was het min of meer de dag van de transfers... waarvan we dachten, misschien komen ze niet rond, die dan toch rondkwamen. Ja, het waren, het waren de transfers waar al weken over werd gesproken... die vandaag uiteindelijk hun beslag uh, kregen. Dat begon eigenlijk al vroeg op de dag vanuit Eindhoven. Hè. Eindelijk was er dan de witte rook vanaf de hertgang. Want Matafs is voor een kleine 7 miljoen losgewerkt bij uh, FC Groningen... En ja, daarover werd toch echt een paar keer deze week gezegd... nee, die transfer is van de baan, gaat niet meer door. Maar tas blijft bij Groningen. Maar ja, dan zijn we toch met z'n allen onderdeel van een heel groot spel. Want PSV wilde Matas en Groningen heeft hem verkocht. En waarom wilde PSV Matafs? Omdat het voorin wel aardig draaien, draaide, maar Fred Rutte had een extra spits nodig. We hebben nu een aantal aanvallers en, uh, en daar kan je uit kiezen, ja. En ik moet zeggen dat Jermaine het ook wel uh, naar behoren heeft gedaan... Als centrale spits, dus uh, een beetje competitie, een beetje concurrentie voorin, dat is, dat is helemaal niet erg. En, en je krijgt, uh, gedurende het seizoen krijg je altijd te maken met blessures of schorsingen. En wij spelen heel veel wedstrijden. En dan is, kan het soms ook wel eens prettig zijn als je, als je een keer kunt zeggen van nou, uh, die zit tegen, tegen het randje aan dat je een ander uh, even kunt gebruiken. Ja. Fred Rutte, dus. Ja. Hij krijgt overigens ook nog de, de, de beschikking, want wat dat betreft gaat PSV uh, uh, gewoon het hele land door. Jetro Willems, dat is een hele jonge linksback van, uh, van Sparta. 17 jaar. 17 jaar wordt bijna 18. En kon <laughs> vorig jaar al naar Inter. Werd daar al uh, door bekeken. Dus echt wel een hele talentvolle jongen, trouwens hoor. Maar die heeft ook uh, even nog vandaag in alle. <laughs> een contractje getekend in Eindhoven. <laughs> Goed, PSV heeft nu voor hoewel 28 miljoen 28 ongeveer miljoen. iets meer dan 28, 28 miljoen, miljoen, ja. Uh, naast de transfer van Matafs... Uh, verder natuurlijk vandaag ook de overgang van Leroy Fair naar uh, Twente... Die spreekt tot de verbeelding. Ook daarvan zeiden de betrokkenen toch dat het uh, na aandringen van Twente en weigeren van Feyenoord, eigenlijk dat de hele uh, transfer van de baan was. Maar uh, het is nu in één keer in Katijn Kruik. Ja, ja ik, ik ben geneigd om te zeggen van dat is prima uit onderhandeld. Uh, Twente heeft... Door wie eigenlijk? Ja, door uiteindelijk, Martier van Geel, denk ik. Ja. Omdat um, ja, het loopt nog een contract van, van tien maanden. Als je ziet wat er nu, 5,5 miljoen naar verluid voor betaald wordt, is dat natuurlijk een heleboel geld. Feyenoord had geen haast en ook geen noodzaak om ver te verkopen. Uh, financieel hoefde het niet. Club, uh, uh, ...zit in een, in een financieel slechte situatie... ...maar moet ook sportief iets. Nou ja, dus ver hoeft er niet per se weg... ...maar er komt uiteindelijk een keer een offer... ...you can't refuse, waarbij direct wordt afgetikt... ...en men dus aan de schuldpositie kan werken. Het juiste bedrag... Ja, en, en in één keer uitbetaald... Ja, dan heb je denk ik wel het maximale eruit gehaald. En dan kun je op een gegeven moment ook niet langer nee zeggen. Vooral omdat je weet dat die speler, Leroy Ver... buiten graag wil vertrekken naar, uh, naar NSGD. Nou, Feyenoord heeft dan uh, gereageerd. Otman Bakal voor een jaar van PSV gehuurd. Overigens nog wel een aardig verhaal. Want Marcel Brands, de technisch directeur van PSV... was al rond met Red Bull Salzburg om Bakal te verkopen. Dan zouden er dus weer inkomsten zijn. Want dan zou er een lichte transfers om betaald moeten worden. Maar uh, Otman Bacal had. Een voorkeur voor Feyenoord en niets met de club en koos dus voor verhuur. En uh, John Gudetti die komt van Manchester City, ook al lang over uh, gesproken. Ja, hingen ook al in de lucht. Ja. Ik ben benieuwd wat voor dag het voor uh, Martin Vergeel moet zijn geweest. Want normaal gesproken ben je gewend natuurlijk, als je uh, iets nieuws moet gaan aanschaffen, dat je dan geld meeneemt en moet gaan kopen. Dat mocht hij niet, want uh, ze staan nog steeds onder Current van de KVB. We proberen hem te bellen, maar we krijgen voor ons nog alleen eens een voorsmail. Dus uh, ja, ik u ik Vergeel, als u luistert, uh, zet even de telefoon aan. Ik denk, ik denk dat hij wel tevreden is, uiteindelijk. Ja, nou, dat, dat wil He? ik hem ook graag vragen. Dat kan me voorstellen, als je zo weinig middelen hebt... en dan toch de gelegenheid hebt om uh, zulke spelers binnenboord te halen... dan heb je het eigenlijk best goed gedaan. Toch? Misschien kunnen wij even naar Ajax in de tussentijd. Uh, of, of had jij een ander voorstel? Ja, nou, Twente wilde ik eigenlijk eerst even dat naartoe... vanwege dat Ruiz, Ruiz natuurlijk. Ja, ja. Uh, Ruiz gaat uh, naar Fulham en ver komt dus van Feyenoord. Ik uh, heb Joop Munsterman, de voorzitter van Twente, gevraagd... hoe zijn gevoel daar nu bij is. Uh, ja, een beetje een onbestemd gevoel. Want het is natuurlijk wel zo dat je publiekspeler je vertrekt. Uh, uh, de man voor wie je naar het stadion komt. Maar goed, we wisten vorig jaar al dat hij weg wou. En dat hij niet te houden was. En uh, ja, goed, het zij zo. En uh, gelukkig hebben we dan toch Leroy Fair uh, nog kunnen binnenhalen. En uh, daar hebben we lang genoeg aan moeten werken. Hm. Dat wil zeggen wel... Al een heel lange tijd. Maar gelukkig zijn we er dan toch op de laatste dag. zijn we erin geslaagd om hem hier naartoe te halen. Ja, u bedoelt eigenlijk te zeggen. we hebben nog een jaar langer van Ruiz kunnen genieten. dan, ja. uh, dan eigenlijk de bedoeling was. Zo is het. Zo is het. Ja. Zo is het. Nou, ja. nou heeft u ver kunnen kopen. voor een prijs die veel lager ligt. dan de inkomsten die, uh, van Ruiz. Zo hebben wij uh, begrepen. Uh, wat, uh, heeft u niet overwogen om toch nog spelers aan te trekken. voor het geld dat u nu toch over heeft? Oh ja, natuurlijk. Maar goed, de spelers in Nederland zijn, de spelers die we op de oog hebben, zijn uh, zo duur. En uh, met name als je op het laatste moment nog wat moet doen. Hè, want het bedoel, Ruiz is op het laatste moment pas door Fulham benaderd. Ja, dan, dan is het gewoon heel moeilijk voor ons om, om daar dan nog wat aan te doen. Ja, Joop Münsterman Bastad die uh, over die nog even aan toevoegde dat ze het geld goed kunnen gebruiken vanwege het ongeval dat in dat stadion heeft. Ja, uh, voor de financiële positie van de club dus. ook, ja. Um, overigens, even voor de goede orde... Um, Fulham zit in de pool in de Europa League met Twente. Ze spelen tegen elkaar... Ja. Rubies mag nog niet meedoen, toch of wel? Nee, we hebben net nog even boven naar de oh. UEFA-regels gekeken. En uh, we hebben het nog een keer vertaald en nog een keer. Maar toch blij, blijkt duidelijk dat als je in een Europees toernooi. Dus dan maakt het niet meer uit of je Champions League hebt gespeeld of Europa League. in de voorronde actief bent geweest. en jouw ploeg waar je toen voor actief was. plaatst zich voor een groepsfase van een van die twee toernooien. dan ben je sowieso op non-actief Europees tot aan de winterstop. als je van club wisselt. Ja. Dus in dit geval heeft het helemaal niets te maken met een clausule in het contract. Maar de UEFA-regels verbinden bieden Ruiz om met uh, voelen mee te doen. Ja, uh, we hebben Martin van nu aan de lijn. Uh, meneer van Geel, goedenavond. Goedenavond. <tie> Technisch directeur van Feyenoord. Uh, Ver verkocht, uh, Bakal Guidetti uh, uh, gehuurd. Uh, tevreden? Ja, al met al tevreden. Al hadden wij in eerste instantie ingezet om uh, Liro Ver uh, voor Feyenoord te behouden. Dat is een fantastische speler voor, uh, voor Feyenoord. En, uh, en die wilden we graag behouden. Maar uiteindelijk kwamen er dusdanige bedragen op tafel... dat we daar uiteindelijk toch geen nee tegen konden zeggen. En toen hebben we snel gehandeld en doorgeschakeld... om uh, een, een type als, als Leroy Fair in, in de persoon van Altman Bakal te kunnen huren van PSV... en met John Guidetti... Een spits die complementair is aan onze andere spitsen in de, in de aanval. Daar waren we al langer mee bezig, maar we zijn ook blij dat we dat uh, hebben kunnen afronden. Even terug naar uh, Fair. Uh, zondag was het nog... Nou, gaat niet door. Wie is er nou het eerst gekomen? Nou ja, wie is er het eerst gekomen? Het eerst is, is FC Twente gekomen, tweeënhalve maand geleden, denk ik. En, uh, we hebben het sinds zondag. En alles en nog wat gebeurt. En uh, even kijken, ja, gisterochtend belde mij... Uh, uh, Rob Jansen, die zei, we hebben het verhaal afgeblazen. Ze zag maar even. Dat het uh, niet doorgaat. Uh, de, de clubs hebben lang genoeg de tijd gehad om het af te ronden. We zijn het beu, we zetten er een streep onder. Ik zeg, nou prima. Dan blijft uh, Leroy fijn bij ons voetballen. Daar zijn we heel gelukkig mee. Maar ja, daarna is Twente toch weer uh, uh, in het geweer gekomen. En hebben uh, gisteravond een bod weggelegd van, uh, van 5 miljoen euro. Ja, en vanochtend is dat nog opgetrokken naar 5,5. Uh, wat er uh, uiteindelijk tot afronding is gekomen. En... Uh, ja, dat, uh, zo is het ongeveer gegaan de laatste dagen. Ja. Um, veel gesproken over Guidetti, die eerst die zou ook naar Twente gaan, toch eerst. Uh, en jullie zouden ja. hem eerst niet kunnen huren van City en toen weer wel. Nou, ik heb dat gelezen in de media, dat hij daar een uh, voorcontract zou hebben getekend. Maar daar weet ik verder niets van. Wij zijn pas veel later in beeld gekomen. Hij staat al heel lang bij, uh, bij ons uh, bij Feyenoord op de, op de scoutingslijst. Mika Lipone en Michel Beukers zijn er uitermate uh, uh, positief over. We hebben hem later met de technische staf ook gevolgd. En iedereen is daar unaniem van mening dat dat een prima speler is voor, uh, voor Feyenoord. Nou, in eerste instantie leek dat financieel moeilijk te worden, omdat er een huursom uh, bedongen werd. Nou, die hebben we gelukkig van tafel afgekregen. We hebben een, een, een prima geluid. ...inmiddels met, uh, met Manchester City opgebouwd... ...in de persoon van uh, technisch directeur Brian Mawood. En later hebben we uh, gelukkig uh, tot, uh, ja, tot de marges kunnen bepalen, uh, beperken... ...moet ik zeggen, wat wij daarop gezet hadden... ...dat we een, een deel van zijn salaris uh, voor onze rekening gaan nemen. En daar ja. is het gelukkig bijgebleven. Ja. Ja. Ik vind het wel raar dat uh, jullie helemaal niet wisten... ...dat Quidetti uh, eventueel met Twente in onderhandeling was... ...als je elkaar zo vaak aan de lijn hebt over FAIR. Is het dan niet... ...naar no, daarom even, heb, ik even de loopste vragen van... zo, ik... hey, ...hebben jullie eigenlijk contact met Quedetti? Uh, <laughs> Volgens mij heb ik dat net gezegd dat wij dat gelezen hebben in de media en dat wij daar wel van op de hoogte waren, maar het fijne weet ik daar niet van hoe dat precies is gegaan, ja, uiteindelijk is hij daar niet naartoe gegaan, dus, nee, uh, ja, nee. dus, dus was hij bij nee. City en, uh, en kwam hij in de, in de, in de verhuur schijnbaar. Ja, um, we hebben even snel de boel op een rijtje gezet, correct me if I'm wrong zeggen ze dan, tussen de 10 en de 15 miljoen nu binnengekomen, uh, hoeveel is er nu van de schuld nog over? Nou, dat, dat is niet aan mij om dat nu naar buiten te brengen. Ik denk dat we tussen de 13 en de 14 miljoen euro uh, inmiddels hebben verkocht met, uh, met Wijnaldum, Ver, Castanjos en twee jeugdspelers, uh, Rekiek en, uh, en Ake. Dus dat is een, uh, wat dat betreft een hele goede transferwindow uh, geweest voor Feyenoord. Maar hoeveel dat dan nog precies is, ja, daar zijn andere mensen voor om dat naar buiten te brengen. Nou, maar het gaat in ieder geval de goede kant op. Dat het dat gaat absoluut de ja. goede kant op. En, uh, ja, en het is zaak om, om toch, uh, ondanks dat je ook moet saneren... toch een behoorlijk team op het veld te brengen. Want wij hebben nog altijd bij, uh, bij Feyenoord ook een, een grote ambitie... om er toch een, een goed seizoen van te maken... En, en sportief onze stappen te gaan maken. Ja. Nou is het zo dat geld uitgeven mocht niet. Feyenoord staat nog onder uh, toezicht van uh, de KNVB. Ik kan me voorstellen dat dat voor een technisch directeur een uh, handicap is. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het een uitdaging is. In wat voor ja, is... zin is, is dit heel anders, deze transferwindow, voor u geweest... dan uh, de voorgaande keer? Nee, dat is niet veel anders dan bijvoorbeeld bij Rode JC. Daar hebben we ook alleen maar verkocht en bijna niks gekocht, Transfervrij en, en, en gehuurd. En daar hebben we dus, ondanks dat we vele miljoenen hebben gesaneerd de afgelopen drie jaar, zijn we toch van plaats 16 naar 6 gegaan. Dus het kan wel saneren en toch beter gaan presteren. Nou, dat is de uitdaging, precies wat u zegt, die ik ook bij Feyenoord aan wil gaan. Een uitdaging in hoofdletters. Het kan wel saneren. Moeten we nog zeker doen. We moeten gezond worden. We moeten uit de categorie 1 komen. Dat gaat ons de volgende zomer 2012 absoluut lukken. Zeker met deze transfers heeft dat natuurlijk een enorme stap in de goede richting gezet. Maar daarentegen moeten wij absoluut onze, onze sportieve ambitie blijven uitstralen. En, en daarom vinden we het ook jammer dat jongens als wij in Aldem en Ver toch naar uh, Nederlandse clubs gaan. Dat mag in de toekomst eigenlijk niet meer gebeuren. Wij moeten onze stap daarin maken dat, dat dit soort jongens alleen nog maar een, een verbetering zien in het Duiterland. Ja, Duidelijk. Uh, tot slot, Jan Venegor of Hesselink. Uh, niet gebonden aan de transferperiode, is, die nog een op is hij nog een optie? Nee, we hadden wel intern de afspraak. We zagen John Guidetti en Jan van den Goras Hesselink als enige mensen, spelers als toegevoegde waarde die bij ons de aanval zouden kunnen versterken. Nou, Jan van den Goras Hesselink heeft besloten om, om nog op een buitenlandse club te wachten, dus die wilde geen beslissing nemen. Nou, dat respecteren we. Toen hebben we ingezet op Guidetti. Was dat niet gelukt, dan hadden we niets gedaan en dan waren we met de, met de spelers die we nu hebben doorgegaan. Maar gelukkig is het wel gelukt, dus coach uh, Ronald Koeman heeft, uh, heeft meer keuzes en uh, ja. dat is een goede zaak. Duidelijk. Goed meneer Van Geel, lekker wijntje, op tijd naar bed, denk ik. Vermoeid, zo kan ik me zo het voorstellen. Ja. Zo is het precies. Dank u vriendelijk, ja, Dat u nog even tijd had voor ons. Graag gedaan. Oké, okay. dag, goedenavond. Ja, vandaag, vandaag. Uh, Ronald van der Geer nog steeds hier, vanzelfsprekend Ajax hebben we nog niet uh, uh, behandeld. Ja, El Hamdoui hebben we net even kort voorbij laten komen. Aysati, hebben we het over uh, Boulekine al gehad? Nee, nog niet. Nee. Nee, dat is Zullen we het toch... over Boulekine hebben? Ja, dat is natuurlijk toch best een verrassende move. Um, hij stond wel langer op het, uh, op het lijstje. Alleen er gingen altijd verhalen dat eerst Hel El Hamdoui verkocht of verhuurd moest worden. Dan was er ruimte voor Dimitri Boulekine. Dat had ook te maken met het feit dat Anderlecht hardnekkig een transfersom voor hem vroeg. Maar ja, we hebben het net over die deadline gehad die steeds dichterbij komt. Ja, uh, uiteindelijk is ook Anderlecht uh, eieren voor zijn geld gaan kiezen. Heeft gezegd, uh, nou ja, weet je, dat salaris, daar willen we echt vanaf. Ga maar met een vrije transfer. Ja, dat was weer koren op de molen van Ajax natuurlijk. Dat uiteindelijk de onderhandelingen met hem gestart is. Het schijnt ja. dat hij ook nog wat water bij de wijn heeft gedaan. En Ajax heeft een prima pinch, hitter, een tweede spits, keuzemogelijkheden. En heeft de selectie met uh, Boulikin uh, compleet gemaakt voor het komend seizoen. Ja, vind je de speler voor Ajax? Ja, dat vind ik wel. Het is een, uh, een echte spits. Het is, uh, hij, is, ja, hij, hij is net iets anders dan Sikterson, uh, dan uh, maar hij is ook ervaren. Je kunt Sikterson ook nog aan een buitenkant kwijt. Je kunt wat meer variëren, maar je hebt ook iets om in de wedstrijd te brengen. Dus je kunt met hem een aantal kanten op en ik vind dat hij daar uitstekend past. Goed, dankjewel. Je houdt ons op de hoogte gedurende deze uitzending. Zeker, Als er zeker. nog belangrijk nieuws is, horen we dat direct. De Invisible Touch van Genesis. Ben er 5 voor half 11. Radio 1 en was langs de lijn. Uh, zometeen uh, horen we El Giro Elia over die uh, transfer. We gaan over het Nederlands elftal praten. De WK roeien, de US Open. Komt allemaal nog langs. En het honkbal natuurlijk. Amsterdam tegen Neptunus. Om een plek bij de holland Series. En die houdt kan. Als dit een voorpoekje is op de Hollands Series. Dan uh, krijg je een hele mooie. Oh, ho. Oh, wat een goal van de scheidsrechter. Tweede helft, negende inning. Staat nog steeds 3-2 voor Neptunus. En de slagman Kenny Berkenbos op 3 bijt en 2 slag krijgt een uh, slag aan zijn broek. Oftewel 3 slag. Eerste nul in de tweede helft van de negende inning. 3-2 Neptunus, de regerend landskampioen LND Amsterdam. Speelt over drie weken ook nog de finale van de Europa Cup 1. Uh, het is spannend, heel spannend. Tot de allerlaatste bal zal deze wedstrijd uh, spannend blijven. Aanstaande zaterdag beginnen die holland series waar de fase pioniers heerlijk uh, uh, Achterover leunend al naar uit kan kijken. Want die uh, waren afgelopen weekend al zeker van de holland Series. En dit gaat door tot de aller, allerlaatste bal. Tweede helft, 9 inning. Eén man uit, nog geen honken bezet. 3-2, Neptunus aan slag. Uh, uh, Amsterdam aan slag. Neptunus leidt met 3-2. En de coach Jan Collins heeft even met de tweede werper Perry van Driel staan praten. Terwijl een uh, oud-Neptuniaan uh, Percy Isenia en is ook nog internationaal in het slagwerk staat. En dus even wachten tot hij aan slag gaat komen. Ik zei het al, spannend tot de laatste bal. Neptunus tegen Amsterdam. In Amsterdam staat 3-2 in de tweede helft van de 9-mining voor Neptunus. El Giro Elia dus rond met Juventus. Dat was gisteren al. Vandaag keerde hij terug in de trainingskamp van Oranje. En toen deed hij zijn verhaal tegenover collega Bas Stigler. Het betekent heel veel voor mij. Het is een nieuw begin voor mij. En uh, ja, Gewoon naar de historie gezien van hun. Het is dus gewoon een hele grote club. Een van de grootste clubs in de wereld. Wat weet je over de historie? Ik weet heel veel van. Ik weet welke spelers daar hebben gespeeld. Hoeveel keer ze de, de Scudetti hebben gewonnen. Dat is de nationale beker. 29 keer. Ze hebben als eerste de club van de hele wereld hebben ze alle prijzen gewonnen. Als eerste keer. Eén keer de wereldbeker. Drie keer de Europa Cup. Drie keer de Champions League. Ja, en ga maar zo door. Je hebt in het vliegtuig gisteren tijd gehad om je in te lezen, of niet? Ook. Maar uh, daarvoor, uh, ver van tevoren, had ik al uh, informatie gewoon over eventjes. Kun je vertellen hoe jouw dag er gisteren uitzag? Dat is raar. Je staat s ochtends op het trainingsveld in Katwijk. En uh, wat gebeurt er daarna? Ja, uh, mijn saakwaarnemers kwamen me ophalen. En uh, ik had al van, te van tevoren het horen gekregen dat ik uh, opgehaald zou worden door een private jet. En om naar... Uh, door in te vliegen om, uh, te, om de keuring te doen en daarna het uh, contract te ondertekenen. Wat gebeurt als je daar aankomt? Ja, er stond heel veel media, uh, Sky, 24 uur per dag uh, zijn, ze, zijn ze online. Dat was live op de televisie? Dat was live op de televisie. En uh, ik kwam daar aan en al die mensen uh, schreeuwen: hé, hey, ja, dit, dat. En uh, kwam ik bij het, uh, bij het gebouw. En bij de voorkant was het helemaal vol en moest ik via de achterkant moest ik erin. Bij de Juventus gebouw, het kantoor. En toen kwam ik daar en uh, heb ik iedereen ontmoet. En uh, een gesprek gehad met de trainer, een gesprek met de directeur. En uh, een gesprek met de uh, teammanager, met iedereen. En, uh, en toen ging het heel snel. Wat voor gevoel kreeg jij erbij, bij de club? Ja, ik kreeg een gevoel van uh, dat het echt een echte familieclub is. Er zitten mensen van de familie zelf zitten in de club, die werken daar. En uh, ja, die willen gewoon uh, dat je je onderdeel van de familie uit gaat maken. En dat je gewoon uh, 100% gaat geven voor Juventus. En zorgen dat ze terug gaan naar de top. Nou is de eigenaar schuine streep voorzitter is de meneer die ook de basis van Fiat. Um, ja. ja, dat is goed dat je dat meteen zegt. Maserati en Ferrari ook. Dus dat komt wel goed. Nee, ik heb mijn oude auto nog en uh, ik doe niet meer auto's. Ik heb, uh, ik heb mijn droomauto en uh, dat uh, andere auto's uh, hoef ik niet. Wat, wat is je droomauto? Mijn droomauto is Bentley. Dus vandaar dat je ook eerst zei ik wil naar Engeland. Nee, nee, nee, nee, nee. Engeland is mijn eerste optie en ik wil graag in Engeland spelen. En uh, dan moet je kijken wat de andere opties zijn. En ik heb nooit gezegd dat ik niet in Italië wil spelen. Ik heb gewoon de opties gekeken. En, uh, maar ja, natuurlijk wil ik uh, proberen om in Engeland te spelen, zo hoog mogelijk. En uh, als, uh, als, als dat niet gaat, dan moet je gewoon kijken wat de tweede optie is. Of je nou naar Engeland zou zijn gegaan of naar Italië gaan zoals nu het geval is, was eigenlijk het belangrijkste niet dat je in ieder geval weg wilde uit Hamburg. Want daar zat je echt een beetje op doodspoor, toch? Nee, ik zat niet op het doodspoor. Ik heb gewoon aangegeven van tevoren dat ik, uh, dat ik graag weg wou. En ik heb gewoon twee wedstrijden baas gespeeld. En uh, daarna heb ik aangegeven dat ik weg wou. En uh, gewoon met een goede verstandhouding met Frank Arnese en met de trainer. Heb ik gewoon gezegd: van, uh, Het is beter om naar een andere club te gaan voor mij. En voor mijn gevoel. En voor mijn omgeving gewoon op, uh, helemaal opnieuw beginnen. Nou, heb je van tevoren contact gehad met de bondscoach. Over een mogelijke transfer naar waar dan ook. Um, heb je het er nu al met hem over gehad weer? Ja, ik heb, ik heb hem gevraagd. Van, uh, zou het een mooie stap zijn? Hij zei, natuurlijk is het een mooie stap. De grootste club van Italië. Een grote historie. Uh, ze hebben uh, aan uh, hoeveel nieuwe spelers gekocht. En uh, ja, dat zijn niet uh, de eerste, de beste verkeerde spelers die ze hebben gehaald. Pirlo om er eens één te noemen. Pirlo, Fido en uh, Ficovic of Vicenic van uh, AS Roma. Uh, Pepe hebben ze nog. Uh, ze hebben weer een nieuwe uh, uh, speler uit Paraguay gehaald. En, uh, ze hebben verdedigers van de nationale elftal spelen de ja, Grosso om, om er één te noemen. Ik geloof dat voorin is het ook druk, hè? want je hebt Cagliarella, je hebt Del Piero, je hebt uh, Luca Toni, geloof ik nog steeds. Ja. Dus uh, ja, we hebben een aardig team staan. Ja, dan moet je wel hoger worden dan als zevende. Ja, zeker. Uh, we, we willen ook gaan voor de, voor de Champions League platten. We proberen zo hoog mogelijk te eindigen. We hebben een nieuw stadion. En uh, ja, ik, uh, kijk, ben er, ik kijk ernaar uit. Ja, je zegt in ieder geval al we. Dat is een goed teken meestal. Tuurlijk, ja. Ik, uh, ik voel me echt uh, betrokken in de familie nu. En uh, ik kijk ernaar uit om woensdag daar te zijn. Ja, El Giro Elia nu al uh, vooraanstaand lid van die Juventus-familie, zoals hij het noemt. Amsterdam-Neptunus. Het honkbal en die wat is en blijft spannend. Het is superspannend. Zo'n duizend man uh, thuispubliek op de banken zojuist toen er een twee hongslag werd geslagen door Bas Nooi. Waardoor uh, de pinchrunner, uh, Kortstam, de gelijkmaker kon scoren. In één over tilde de Fat Ladies since the Blues is een uitdrukking uit het hongbal. En dat geldt voor deze wedstrijd. Tweede helft, negende inning. Het tweede hong bezet door Bas Nooi. die die twee hongstaf die hele belangrijke twee hongslag sloeg één man uit en de slagman is Rachid Gerard een goede hongslag betekent het eind van de wedstrijd maar hij mist de bal en krijgt drie slag gegooid door Berry van Driel betekent twee man uit maar nog altijd een man in scorenpositie. Eén goede klap betekent dat niet Neptunus waar het zo lang naar uit heeft gezien maar LND Amsterdam naar de finale gaat van de uh, hongbalcompetitie dit jaar naar de Holland series het is nog niet zover misschien gaan we verlengen of één goede klap van Rachid Gerard die nu in het uh, slagperk staat op het werpen van Berry van Driel. Dan betekent het, het einde van de wedstrijd. Eén balletje nog even meenemen. Van die werven van Driel. Daar komt die bal. Bal wordt geraakt. Gaat uh, hoog de lucht in. Moet een makkelijke vangbal worden in het uh, verre veld. En dat wordt het ook. We gaan verlengen in deze wedstrijd via een tiebreak. Uh, waarbij in eerste en tweede hond bezet zijn. En dan uh, mag er iemand aan slag gaan komen. Eerst voor Neptunus. Daarna voor L&D Amsterdam. Super, super spannend in Amsterdam bij 3-3. Goed. Uh, mooi. We komen zo bij je terug. Uh, we hebben contact met. Uh, Bas Stigler, net hoorden we met El Giro Elia. Nu uh, gaan we over de laatste dag voor een land hebben. Uh, goedenavond Bas. Dag Robert, uh, goedenavond. Morgen dus tegen, uh, is het morgen tegen San Marino? Volgens mij, is, dag, volgens mij is het overmorgen, ja inderdaad. Ja. Uh, het gaat meestal over kleine blessures en pijntjes. Uh, was dat ook nu weer zo? Ja, zelfs tegen, als je tegen San Marino speelt, gaat het daarover. Uh, dus ook nu, vorm is eigenlijk de, man, de kleinste man met het grootste pijntje. Die heeft toch een beetje last van zijn knie nog steeds. Dat is wat dik. Die heeft ook nog niet normaal kunnen trainen. Die heeft eigenlijk alleen maar op de fiets gezeten. En dat laten we dan toch liever aan Bauke Mollema over deze dagen. Uh, er is zelfs een scan gemaakt van zijn knie vandaag in het ziekenhuis. Daarop was niks ernstigs te zien. Dus die sluit zich, zo denkt men, uh, sluit hij morgen wel weer aan bij de groep. Dat weten ze niet helemaal zeker, maar dat dacht van Maarwijk wel. Ja. En nou is er zelfs met Joris Matthijsen. Die is natuurlijk uitgevallen vorig jaar november in die oefenwedstrijd tegen Turkije... met, dat, met die enkelblessuur, dat weet je waarschijnlijk nog. Die is daaraan geopereerd, dat is een behoorlijk probleem geweest. Die heeft hij zijn rentree gemaakt, maar hij heeft er blijkbaar nu en dan toch nog een beetje last van. Die heeft eigenlijk ook niet normaal kunnen trainen nog deze week. En ook daarvan is uit voorzorg een scan gemaakt, maar ook daar... Er was niks ernstigs op te zien, dus ik ga ervan uit dat die ook speelt. Ja. En dan nog één zinnetje over Van Bommel, die heeft namelijk ook eigenlijk rondjes gelopen de afgelopen twee dagen, maar die zal dat toch ook wel gewoon staan vrijdag. Nou hoeven we natuurlijk niet wakker te liggen van een uh, tegenstander als uh, San Marino, maar uh, de, de bondscoach gaf tijdens de persconferentie aan dat hij de wedstrijd uiterst serieus neemt. Nou oh, goed, iedereen uh, uh, weet dat we die wedstrijd gewoon moeten winnen, ja. en, maar je kunt hem ook op een goede manier winnen. En het is een, een wedstrijd die zich op één helft gaat afspelen met hele kleine ruimtes. Dan moet je heel, heel nauwkeurig zijn. En, en dat is ook een uitdaging voor de spelers. Dat komt bij, het is een, helemaal uitverkocht. En dat zegt ook wel wat tegen San Marino. En ik vind dat wij ook verplicht zijn aan, aan het Nederlandse volk en het publiek daar om daar het beste van te maken. En daar ben ik ook vanaf de eerste minuut hiermee begonnen toen we weer bij elkaar kwamen. En het, als ze als dat kunnen, ze dat laten zien... dat betekent dat een team toch weer ietsje verder is. Want alle mensen onder ons die zelf voetballen of gevoetbald hebben... weten dat, uh, dat het moeilijk is om tegen dat soort wedstrijden... Uh, om daar ook motivatie uit te halen. En als je dat kan, dan ben je dan weer een stap verder. Ja, goede motivatie, goede wedstrijd tegen San Marino. Zijn we weer een stapje verder? Klinkt toch wel raar, Bas? Vind je dat? Vind ik niet. Ik denk dat als je kon, een coach bent van uh, welke ploeg dan ook... dan zou je iedere wedstrijd willen winnen... En wat de bondscoach zegt is: luister eens, de tegenstander zal dan wel minimaal zijn. Maar probeer dan maar juist in zo'n wedstrijd waarin je heel weinig ruimte krijgt. Probeer dan maar zo goed mogelijk te spelen. Laat dat dan maar zien. Mm -hmm. En je moet altijd het maximale uit jezelf halen. Ik snap wel wat jij bedoelt. En het is wel logisch om, te, om, te, om dat te zeggen. Van ja, het zal allemaal wel. Maar zo'n zo bondscoach, en dat heeft Bert van Marwijk vanaf de allereerste seconde dat hij bij Oranje was gezegd: um, We bouwen vanaf nu aan een wereldkampioenschap. Nou, dat was het afgelopen WK. En nu bouwen ze weer naar een EK toe. Iedere wedstrijd, iedere training is er één. Um, nou ja, in dit geval dus bijvoorbeeld te laten zien... dat je ook met heel weinig ruimte in een hele vervelende wedstrijd... misschien toch uh, erin slaagt om 5, 6, 7 goals te maken. Ja. Nog iets opmerkelijks uit die persconferentie. Van ik staat open voor contractverlenging bij de KNVB. Konden we eerder al uh, in de krant lezen. Maar dat wil zeker niet zeggen, zo zegt hij... dat hij ook daadwerkelijk bijtekent. Ik heb gezegd dat ik opensta voor een langer verblijf bij de KNVB. Maar dat ik ook uh, de ambitie heb om een mooie club te trainen uh, bij in echte de, de topvoetballanden. En dan praat ik over Engeland, Spanje, Italië, Duitsland. Misschien ook wel een beetje in die volgorde. Uh, en uh, da, da, dat heb ik aangegeven. En, en uh, mijn zaakwarnemer op Jansen, die, uh, die is uh, het gesprek aangegaan met de KNVB. Op initiatief van de KNVB. En ik, ik merk dat wel. Kijk, ik heb het naar mijn zin bij de KNVB. Maar dat speelt ook in mijn achterhoofd. En meer is er niet. Kortom, hij eh, kan bijtekenen of hij doet dat laat hij nog helemaal open. Daar komt het eigenlijk op neer, toch pas Ja, dat heb je, heb je goed vertaald. Kijk, wat er nu aan de hand is, is dat zijn zaakwaarnemer... Rob als met een soort inleidende beschieting bezig is. Die praat wat met de KNVB. Daar heeft van Marwijk is daar zelf helemaal nog niet bij. Dat komt pas in een veel later stadium. Kijk, Van Marwijk is bijna zestig. Dus die, die heeft het echt naar zijn zin bij de KVB, En dat geloof ik wel. En die hoeft daar echt niet weg. Maar ik kan me voorstellen, als je bijna 60 bent... dat je denkt, ja, mocht er nou eens een keer een mooie club komen... uit een mooie competitie, dan is het nu of nooit. Dus dan zal hij daar wel heel serieus over gaan nadenken. Ja. Goed, dankjewel voor nu. We horen je later in de week, ongetwijfeld. De kans is heel groot. Nogmaals, ja. <laughs> namelijk rond de wedstrijd. <laughs> Dank je wel voor nu. Uh, Bas Stigler, we hadden het over het uh, Nederlands elftal... in de aanloop naar uh, die Interlands tegen San Marino. Contact met uh, Marcella Mesker. Goedenavond. We gaan het hebben over de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen... in New York. Uh, nieuws, nieuws zeggen ze dan just in. Ik weet niet of je het toevallig had meegekregen. Ik hoop het wel. Venus Williams... Niet meer in de ja, US Open? Ja, inderdaad zeg Het Het wordt net bekend. Weet jij wat er aan de hand is? Nou ja, ze schijnt weer last te hebben van een virus. En dat was nu juist het probleem al de laatste maand... waardoor ze de grote toernooien Cincinnati, New Haven, de Canadian Open... niet speelden. Mysterieus virus wordt dan weer aangehaald. Want ja, bij de hm. williams zusjes weet je het nooit. Goed, ze speelde hier, won de eerste ronde. Uh, oogde eigenlijk best uh, fit... En vandaag met een uh, hele zware partij tegen de Duitse Sabine Lisicki uit, uh, ja, uit Duitsland, zei ik al. De finalist op Wimbledon. Ja, in het uh, vooruitzicht heeft ze zich uh, teruggetrokken dat ze weer ziek is. Ja, ja. En uh, nou ja, Misschien heerst er wat, want uh, Robin Seuderling dus weet... moest zich ook terugtrekken met ziekte en keelpijn en uh, buikpijn. En, uh, ja, niet lekker. Dus ja. twee echt grote kanonnen uit het toernooi. Maar een Nederlands kanon zit er nog in. Uh, Zo is dat. Robin Haarzen, een won van Portugees, Machado. Kunnen we daar conclusies aan verbinden? Nou, wel dat hij absoluut in topvorm is. Want het was 6-0, 6-4, 6-4. Hij hoefde zich eigenlijk amper in te spannen. Het was uh, cruising, zoals hij het zelf noemde. En uh, ja, hij zit gewoon uh, heerlijk in zijn vel. Won het toernooi van Kitzbühel, uh, Het laatste toernooi halve finale. Veel wedstrijden gespeeld, veel vertrouwen. En nu eindelijk, uh, na een paar jaar dat hij de US Open... Uh, ja, door allerlei blessures en omstandigheden niet kon spelen... speelt hij nu wel. En uh, ja, hij speelt uh, voorlopig de sterren van de hemel... Uh, staat in de tweede ronde en uh, ja, mag nu tegen de nummer 4 Andy Murray. Ja, hij woont van uh, een jongen uit India, Somdev Devvarman. Uh, heeft hij een kans, Hazen? Ja, ik denk het toch wel. Uh, natuurlijk is Murray favoriet. Uh, ze hebben één keer eerder gespeeld, Hazen en Murray. Dat was in Rotterdam, een eerste ronde. Murray die toen een beetje slap binnenkwam, Hazen met een wildcard. Hij dacht, wie is, wie is dat uh, Nederlandse jongetje, dat red ik wel. Nou, dat redde hij niet. Want Hazen die speelde een, een lopje, die speelde een korte bal. En uh, ja, die won gewoon toen van Murray. Dus ik denk dat uh, de schot wel gewaarschuwd is. Die heeft natuurlijk ook de resultaten van de laatste maanden gezien. En um, ja, het spel van Hazen en Murray um, lijkt wel op elkaar. Ze hebben alle twee veel gevoel. Ze kunnen alle twee een goede dropshot slaan. Ze, ze zijn handig. Uh, Hazen speelt heel slim. Uh, Murray is een counteraar. Dus ik verwacht een ontzettend leuke wedstrijd met heel veel shotmaking... Um, en misschien wel een vijfzetter. En ik denk gewoon ook dat Hazen een kans heeft. We gaan die mannen even door naar de winnaar van 2009. Gewoon Martín Del Potro. Tweede ronde bereikt. Eenvoudig. De kosten van een Italiaan. Volandri. Verwacht je veel van Del Potro, dit toernooi? Nou, ik verwacht wel wat. Uh, misschien niet genoeg om het toernooi te winnen, zoals hij dat deed in 2009. Hè, toen hij zowel Federer als Nadal, de grote mannen van toen, uh, versloeg. Maar ja, hij voelt zich natuurlijk goed in New York. Dit zijn ook zijn banen. Hier heeft hij fans, hier weet hij dat hij zijn beste resultaat in zijn carrière heeft uh, uh, gehaald. Dus het is wel een speler uh, ja, die je niet wil treffen in uh, het schema. Dus uh, hij won makkelijk van Italiaan Volandri, uh, 6-3, 6-1. Dus aardig optik en geen lekkere tegenstander, denk ik, voor de grote namen. Aardig tik dat is een mooie zeg. Ja, dat is een echte tennis Nou, bij de vrouwen Venus Williams hebben we het al over gehad. Vannacht, uh, Maria Sharapova, gaat ze het moeilijk krijgen in de tweede ronde? Um, ze speelt tegen Yaki Mova uit uh, Wit-Rusland. Die zit samen in het team met Aranska Rus. Dus nog een beetje een Nederlands tientje. Ralf Kok, de Nederlander, is haar coach. Shara Pova speelde geen beste eerste ronde. Uh, tegen een jong meisje uit uh, Groot-Brittannië won ze net in drie sets. Dus die uh, zit nu goed in het toernooi. Die uh, gaat heel scherp beginnen. Dus ik denk dat ze dat uh, gewoon in twee sets uh, gaat winnen. En zij is natuurlijk een van de favorieten. Hè, want... Uh, ja, je weet het, de rest van het deelnemersveld bij de vrouwen... Die, dat raakt aardig dun. Want de nummer vijf, Kvitova, ligt eruit. De Chinese Lee, de nummer 6, ligt eruit. En vandaag werd Marion Bartoli, de nummer acht... uitgeschakeld door een jong Amerikaans talent van 19 jaar... Christina McHale, staat nu al 55 in de wereld. Versloeg de afgelopen maand al Wozniacki, Koetsnetsova. En nu dus Bartoli, dus dat is een goede om in de gaten te houden... Ja, Venus Williams speelt niet, dus ja, daar blijven niet zo gek veel grote namen over. Nu al, na twee rondes. Nou, Krijsje, Rus. Zo is dat. Die komen <laughs> morgenavond in actie. Trouwens, ja. alle twee op het centenkoord. Dus dat uh, is lang opblijven. Ja, ja. ja, nou goed. Dankjewel. We horen je morgen weer. Dat was ja. Marcella Mesker over de US Open. Even naar het honkbal, want het was ontspannend. In de verlenging Amsterdam tegen Neptunus, 3-3 en die houtkamp. Tiende inning en dan mag Neptunus als eerste aan slag met het eerste en tweede honk bezet. Dat zijn de regels en niemand uit. En ze hebben uh, kunnen scoren door een verre klap van Rayleigh Legito. De derde honk was bezet op dat moment uh, door Danci. En die kon uh, het uh, vierde punt, 4-3, op het scorebord brengen. Nog altijd Neptunus aan slag. Maar datzelfde geldt dus straks ook in de gelijkmakende slagbeurt voor Amsterdam. Die krijgen ook het eerste en tweede honk bezet met niemand uit. Nu staat uh, uh, er een slagman op van Neptunus. Die krijgt uh, een wijdbal. Het uh, is razendspannend. Het is smullen van een heerlijke partij honkbal die al drie uur duurt. En nog steeds niet duidelijk wie er naar de Holland Series gaat.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 God, I en somebody that I used to know. Kwart voor elf geweest. Zo meteen het laatste nieuws rond de transfers. Zo 1 uur en 15 minuten voor het einde van die transfer-deadline. Eerst even naar de Vuelta. Na de rustdag van gisteren moesten de renners in de ronde van Spanje... weer vol aan de bak vandaag. Elf etappen finish de berg op in Estación de Montata Manzanade. De grote vraag voor ons was natuurlijk... kom Bauke Mollema opnieuw mee met de beste? Joris van den Berg. Hij kon mee, hij kon zeker mee met de beste. Sterker nog, hij liet zich zien, hij viel nog even aan in de slotfase. Drie kilometer onder de top. Een mooie aanval, gang gemaakt door de jonge Tom Jelte Slachter. En Daniel Martin ging met Mollema mee. Maar dat was maar van korte duur. Het leidde er wel toe dat Bradley Wiggins in het peloton het tempo opvoerde. En dat ging, gek genoeg, ten koste van zijn ploeggenoot die in de rode trui reed. En dat is Chris Froome. Wiggins wist, ik sta daar kort achter... en ik ga na deze etappe dan de rode trui aantrekken. Maar toen was de winnaar al lang over de streep. Dat was David Moncoutier. En die stak op de finish vier vingers op. Een, deux, trois, quatre. Hij heeft vier jaar achter elkaar een etappe gewonnen in de Ronde van Spanje. En dat is heel knap. Hij is een veteraan... en hij is gespecialiseerd in dit soort overwinningen. Daarachter dus het peloton op een dikke drie minuten. Rodriguez pakte nog een paar seconden. Wiggins zat er dus bij... Pools zat erbij en Bauke Mollema. En in het klassement staat Wiggins nu eerste. Hij is in deze toch nog tamelijk jonge Vuelta... al de achtste leider in het algemeen klassement... na Fugelsang, Benatti, Lastra, Chavanel, Rodriguez, Mollema en Froome. De ronde van Spanje blijft ons verrassen. Joris, nog heel even. We hebben het over de voetbaltransfers. Uh, op wielengebied ook nog transfers vandaag, toevallig? Ja, Team Omega Pharma Quickstep. Dat is een ploeg die gaat ontstaan uit een fusie tussen Omega Pharma en quickstep, de ploeg van Patrick Lefevre, heeft voor volgend jaar twee aardige renners vastgelegd, dat werd vandaag bekend. Met Levi Leipheimer haal je een 38-jarige Amerikaan in huis, die echt niet meer heel hoog gaat scoren in grote rondes, maar die wel weet wat een ronde winnen is. Dat liet hij de laatste weken nog zien in Colorado en Utah. En Tony Martin is 26 en natuurlijk een geweldige aankoop, een enorme tempobul. een tijdrijder, hij won in de ronde van Spanje de tijdrit, hij zegevierde in Parijs-Nies, werd tweede in de ronde van Romandië, en is de laatste twee jaar derde geworden op het wereldkampioenschap tijdrijden en dat lijkt me nou eens een prima aankoop van Leverve. Ja. En tenslotte gaat Matthew Gos achter Cavendish aan van HTC naar Team Sky. Oké okay, Joris, dankjewel. We gaan naar de WK Roeien, het uh, vlaggenschip van de Nederlandse roeifloot. Dat is natuurlijk de Holland 8. Heeft zich bij de WK in Slovenië verzekerd van een Olympisch startbewijs. Die nominatie was het gevolg van het feit dat de boot zich plaatste voor de finale. Een verslag van Ragnar Niemeyer. Toeval of niet, maar met het arriveren van Maurits Hendricks, de technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF, deed de Nederlandse roeiploeg het prima op het meer van Bled. Met als belangrijkste wapenfeit de Olympische nominatie van de Holland 8 voor de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. Maar laten we eerst even een zijpad bewandelen, de Vrouwen 8. Want die had iets goed te maken na de, zoals ze zelf zeiden, baggerrace van eerder deze week. En dat lukte. Met een derde plaats in de herkansing werd al vroeg op de dag een finale plaats zeker gesteld. En ook een ticket naar Londen is nu weer heel dichtbij. Daarna kwamen de mannen in de vier, de Holland vier zoals u wilt. Met winst door naar de halve finales en ook voor de heren Klaassen, Hendricks, knap en Klem... lonken de Olympische Spelen opeens als er hier top 8 wordt gevaren. Een tweede plaats in de B-finale is goed genoeg. Mooi om te zien was de sprint van de oranje boot in de laatste 500 meter... Het was dat Klem die zijn ploeggenoten hardop vroeg of ze nou naar Londen wilden of niet. En als vanzelf knalde de boot vooruit en eindigde dus als eerste. Het eerste tastbare succes kwam van de Holland 8, de Mannen. Een tweede plaats achter de Duitse-Europese wereldkampioenen in een sterke gelijkmatige race. Een zekere deelname aan de Spelen het resultaat. Toch wel bijzonder vond Roen Braas het krachtmens. Ja, Het schiet wel in je gedachte dat je gewoon denkt van hey, we hebben nu het uh, ticket is zeker.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 Ja, ik heb die vraag, die vraag al vaker gehoord deze week. Gaat het nou om de wereldtitel? Gaat het nou om je te plaatsen voor Londen? Hoe zie jij dat zelf? Uh, ja, kijk, het, het grootste doel is natuurlijk Olympische Spelen Londen. Dat is sowieso. Maar op die weg naar Londen toe wil je ook gewoon uh, het uitstekje zelf halen. En als je dan gewoon in Lutzen tweede kan worden... dan vind ik dat je hier gewoon voor de wereldtitel moet gaan. En dan, uh, ja, dan... dan Denk ik denk zelf dat je eigenlijk al een beetje had kunnen verwachten dat je wel een kwalificatie zou kunnen halen. Dus voor mij is nog steeds het doel nog niet bereikt. En we moeten gewoon allemaal scherp blijven voor morgen, want daar gaat het gewoon om. Dat zag er vanaf de kant heel regelmatig uit. Jullie liggen eigenlijk permanent tweede in die race. Konden jullie het tempo houden? Uh, ja, ik had het gevoel dat vanuit de start uh, was er een klein beetje uh, lichte onbalans en in wat... wat... Ja, wat we waren een beetje zoekende het eerste deel en op een gegeven moment daarna pakten we weer vrij goed op en uh, het middelste stuk hebben we gewoon een goede, uh, onze goede basis laten zien. En ik denk dat het ook nog, gewoon nog uh, vanmorgen een hoop uh, perspectief biedt als we gewoon het eerste stuk net wat makkelijker door kunnen komen. Dat we dan gewoon in het midden gelijk wat dichterbij liggen als dat we nu deden. Dus ik heb er een hoop vertrouwen in. Winst voor Duitsland, regerend Europees, wereldkampioen. Ik bedoel, als je kijkt naar wat je zo hier de laatste dagen in Bled ziet bij hun, ook op het water, de buiten, wat voor indruk maken zij? Bijvoorbeeld als je het met jullie vergelijkt. Uh, ja, Kijk, die Duitsers, die hebben, op mij maken ze een hele strakke indruk. Dus gewoon, ze zijn allemaal goed geconcentreerd. Uh, ik sta hier nu ook tegenover hun uh, kamp, zeg maar. En er uh, staan allemaal... Uh, ja, gewoon netjes alle fietsen zijn klaar, goed in de schaduw. Er staat een aggregaat, denk voor wat koelkasten, et cetera, et cetera. Dus hun voorbereiding en, en dat soort zaken, we zitten ook bij ze in het hotel, ziet er gewoon allemaal heel strak uit. En uh, ja, de, hun omgeving is gewoon heel strak. En bij ons uh, gaat het ook zeer zeker de goede kant op. We hebben ook uh, prima locatie en uh, goed hotel. Maar uh, ja, er zijn gewoon wat kleine dingen zoals iets meer fietsen, uh, uh, iets grotere tent voor wat meer schaduw. Dat van die kleine dingen, dat ons nog net een stapje dichterbij kan brengen wat hun op dit moment wel doen. Dan ging het hier deze week niet alleen over groeien, maar ook steeds over voedselvergiftiging. Ik bedoel, jouw naam viel ook in dat ja. verband. Uh, je ziet er fit uit zoals altijd. Heb jij er serieus last van gehad? Had je er in de race, Wat was het belangrijkste, nog last van? Nou, ik had het dus eergisteren uh, opgelopen. Ik... Uh, ik werd wakker ik, gisternacht en uh, ja, ik voelde me helemaal niet lekker. <clears throat> ik had echt buikpijn en, en ja, ik kreeg het benauwd en zweverig. Dus ik denk, mijn hemel, wat is er aan de hand? En uh, ja, dus gelijk overgeven, dat gelukkig wel. Want als je hem niet kan overgeven, dan blijft het alleen maar zitten. Dus daar was ik blij om. Ik was echt drie kilo kwijt binnen een dag. Dus het was echt een, echt een klap voor me. Maar uh, dankzij ook de bonsarts, uh, Françoise en uh, Dave en iedereen zorgde goed voor me. En ja, die wil ik trouwens nog ontzettend bedanken dat ze het zo goed voor me hebben gedaan. Die kwamen voortdurend aan met water en uh, ze waren allemaal echt super bezorgd. En uh, ja, ik heb echt door hun steun en met name door gewoon goed op te letten, ben ik er snel bovenop gekomen. Het is een Roel Braas van de Holland 8 tegen uh, Ragnar Niemeyer. Nog. Uh... 1 uh, uur en uh, zes minuten. Het is al of we aftellen richting uh, oud en nieuw of zoiets. Uh, ja. Er zijn er geen oliebollen bij. Nee, nee, nee. Dat is dan een gemis. Uh, uh, is er nog laatste nieuws? Nou, geen laatste nieuws meer in Nederland. Het ligt uh, redelijk stil. Dat betekent dat er nog geen beweging zit in de El hamdoui aisati zaak Die we natuurlijk uh, probeerden te volgen. Maar waar uh, nu niets nieuws meer in komt. Nog wel een paar leuke dingetjes. Jonathan de Goesman ken je nog wel? Speelde vorig jaar nog uh, een Feyenoord. Scoorde de winnen het afgelopen uh, weekend. Ja, voor Mallorca maar dan gaat hij ja. niet meer spelen. Hij is naar Villarreal voor vijf jaar voor. 8 miljoen euro. Royston Drenthe. Vrije transfer van Real Madrid. Zet op het punt een contract te tekenen bij Everton. De club van John Heitinga. En Matthäa Kesman. Je weet wel. Het genoeg bij PSV. Misschien nog naar NAC zou gaan. O, NAC, sorry. Neem ik maar ja, ja, ja, zou niet te betalen ja. zijn. Nou, dat was niet zo. Hij gaat de Champions League spelen. <laughs> bij Bate Borisov. Wit-Rusland. En als tegenstander heeft hij dan Barcelona. Hij komt uit uh, Hongkong. Dat land had hij inderdaad nog niet gehad. Dat had hij nog niet gehad. Dus dat kan hij ook ja. afvinken. Uh, Patrick van Aanholt. Jonge talent. Dat zo heel af en toe is bij Jonge Oranje. Zit nu even niet. Of nu juist weer wel, na een, uh, een gesprek met uh, Corpot, Chelsea verhuurt hem voor een jaar aan Wigan. En uh, ja, dan hebben we, wat hebben we nog meer? Romendaal gaat naar Brumby. Tennis Rommendaal, ook actief geweest in de Nederlandse competitie. En Olympique Lyon, de tegenstander van Ajax, heeft een gevoelige klap geleden. door Pjanic te zien verdwijnen naar AS Roma. Ja, rot voor ze. Dat is heel rot voor ze. Wat hebben we nog meer? Grigera, oud Ajax, gaat van Juventus naar Fulham. Ook ja. dus bij uh, Martin Jol terechtkomen. Nou, um, ja, dan hebben we Raul Bravo van Olympiakos naar Rayo Vallecano. En ja, er is dus in Engeland nog wel het een en ander bezig. Pedro Leon gaat van Real Madrid naar Getafe... Jugo Hakula van Willem II naar Ferens is verkocht. En Joe Cole wordt door Liverpool gehuurd aan, uh, aan Lille... Oh. voor het komende seizoen per met de gaat naar Arsenal. Arsenal heeft ook nog een, een Koreaan binnengehaald. En dat gaat nog wel uh, zo, uh, zo eventjes door. Dan was er ook een verhaal, je had het over Engeland. Vanmorgen wat opschudding omdat er een foto van Wesley Sneijder... plotseling op de website van Manchester United uh, verscheen. Ja. Is, valt dat onder uh, het mond van een transfer die geen transfer werd? Nou ja, er is natuurlijk wel, uh, denk ik, wel over gesproken. Het probleem was toch, geloof ik, het... De, het salaris wat Wesley Snyder wilde verdienen... dat ging een beetje door het oh. plafond bij Manchester United heen. Daarbij was de noodzaak bij Inter wat weg... omdat het al ETO had verkocht ETO en hoefde weg. dus uh, niet. Oh. Oh. Vanmiddag, was hij overstond, had er iemand getwitterd... Wesley Snyder uh, gesignaleerd in Noordwijk... waarop ieder iemand <tieft> tweette... Wesley Snyder naar Noordwijk. Breaking, breaking. <tieft> Prima. <tieft> Goed. Dus. Uh, nou, dat was het eigenlijk wel, denk ik. Uh, we gaan het afronden zometeen. Misschien als er nog groter nieuws is in uh, Met het Oog op Morgen... Uh, nog het uh, teen en uh, tander ja, nou nee goed, wat wel leuk was is dat de big spender van, van deze van deze transferperiode is uiteindelijk oh. FC Anzi uh, Maghachkala dat maar liefst 92 miljoen euro in de markt heeft geplond. En news just in, ze hebben een bot uitgegeven, uitgebracht op, van 87 miljoen euro op Hulk van Port uit mijn hoofd. Was ja, maar daar speelt ja. hij nog. Ja, ja, ja, ja. 87 miljoen. 87 miljoen. Dus <laughs> ze koopje. Er hebben koop... toch geld zat. <laughs> en die hout kan nog even bij het hondballen. Is dat wel? Ongelooflijk, Robert. Ongelooflijk, wat ik hier allemaal heb meegemaakt in de afgelopen drie minuten. Een ongelooflijke scheidsrechtersfout zorgt ervoor dat uh, Amsterdam uiteindelijk met 5-4 wint via een gestolen thuisplaat. Het is ongelooflijk. 5-4. Amsterdam gaat naar de finale aanstaande zaterdag. Beginnen de Holland-series in Hoogde met de fase pioniers tegen LND Amsterdam. Neptunus is boedend de zonder begeleiding van het veld. 5-4 amsterdam wint van Neptunus. Nou, het laatste woord nog niet over gesproken. Zometeen met het overmorgen. Dat wordt gepresenteerd door Rob Trip. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Dit is Radio 1.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 Dit is Radio 1.